Middernacht, donderdag 1 december, door Megens met het NOS-journaal. In België hebben de zes partijen die onderhandelen over een nieuwe regering het regeerakkoord inhoudelijk afgerond. Daarmee is het land opnieuw een flinke stap dichter bij een nieuw kabinet. Vandaag kwam onder meer de regulering van de bankensector aan de orde. Afgesproken is dat banken die overheidssteun krijgen, zoals Dexia en KBC, geen bonussen mogen uitkeren aan de managers. Morgen lezen de onderhandelaars van socialisten, christendemocraten en liberalen... de 180 pagina's nog een keer grondig door. Daarna wordt het akkoord voorgelegd aan de leden van de zes partijen. Dat gebeurt komend weekend. Als alles volgens plan verloopt, heeft België maandag een nieuwe regering. Dubbele nationaliteiten worden in de toekomst niet meer standaard geregistreerd door gemeenten. Een kamermeerderheid wil dat omdat bijvoorbeeld de Marokkaanse nationaliteit automatisch wordt doorgegeven. Gemeenten zijn verplicht om die altijd te registreren. Minister Donner wil nu van iedereen die als Nederlander geboren is... alleen nog maar de Nederlandse nationaliteit vastleggen. Bij een brand in Rittem is één man om het leven gekomen. De brandwoede in een boerderij in het Zeeuwse dorp. Van het pand is niets overgebleven, alleen een schuur naast de boerderij... kon worden behouden door de brandweer. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. Ook de oorzaak van de brand in Rittem is nog onduidelijk. De Amerikaanse beurs is met flinke winsten gesloten. Wall Street steeg 4,2 procent. De beurswinsten in Europa vandaag varieerden van 3 tot bijna 5 procent. Beleggers zijn blij met het besluit van belangrijke centrale banken... om het financiële systeem te stimuleren... zodat banken ook weer makkelijker aan elkaar gaan lenen. In de Europa League heeft AZ zijn uitwedstrijd tegen Malmö gelijk gespeeld met 0-0. Daardoor zijn de Alkmaarders nog niet zeker van de volgende ronde in het toernooi. PSV, dat al wel zeker was van een plaats in de tweede ronde... won uit tegen Legia Warschau met 3-0. Het weer, de bewolking neemt toe en later in de nacht begint het vanuit het zuidwesten te regenen. Overdag is het grijs en regenachtig. Vooral komende ochtend staat er nog veel wind. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Harm Edens. In heel veel dingen in het leven draait het om chemie. In de liefde, in het werk en vaak ook in een goed gesprek. Wat denkt u professor dokter Ben Veringa, chemicus, hebben wij een goede chemie? Ja, ik denk het wel hoor. Het eerste kwartier dat we hier bij elkaar zaten was de chemie volgens mij al heel goed. En, en waar merkt u dat aan? Nou, gewoon uh, lekker praten ontspannen. Een uh, beetje kletsen over uh, politiek en over... Uh... Ja. Leuke dingen. Komen er dan ook, ook stofjes vrij zo, tussen ons? Ik denk het wel. Hoewel, ik kan ze niet, vo niet echt voelen of zien natuurlijk. Maar just, het zou best eens kunnen, ja. Hmm. 2011 is het jaar van de chemie. En als apotheose wordt deze week een groot congres gehouden. Chains, geheten, met 1400 internationale scheikundigen. Het grootste chemiecongres ooit in Nederland gehouden. Waarom is 2011 het jaar van de chemie? Is dat net zoiets als de, de week van het vogelhuisje en de dag van het brood? Nee, ik denk dat, dat door de UNESCO is het uitgeroepen tot het Jaar van de Chemie. En uh, dat komt omdat chemie zo'n belangrijke rol speelt in onze moderne maatschappij. En men wil chemie echt een keer voor de voetlicht brengen, denk ik. En de uh, verschillende organisaties in de wereld die hebben de handen ineengeslagen om uh, daar een geweldige uh, ja, reclame voor de chemie te maken... Laten zien hoe belangrijk het is voor onze uh, moderne maatschappij. En ook wat de uitdagingen zijn voor de toekomst. Daar kunnen we misschien straks nog eens even over praten. Mm. Uh, en, en, en tegelijkertijd wordt het, uh, 100 jaar, uh, is het eigenlijk het 100-jarig jubileum... dat uh, Marie Curie uh, de Nobelprijs heeft gekregen. De tweede Nobelprijs. Ja, daarom die 100 jaar later, daarom is 2011 nou, het jaar voor de chemie. Ja, er wordt, beetje. wordt er, Nou. Het jaar van de chemie is niet per se vanwege Curie, maar dat wordt wel uh, meegenomen en, en, en gevierd eigenlijk. U zegt, om een beetje te laten zien dat het uh, belangrijk is, de chemie. Het heeft best wel een slecht imago, hè, mogen we stellen. Ja, dat is eigenlijk niet meer helemaal correct. Uh, de chemie had natuurlijk jarenlang, uh, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden... Een, een, een vrij slecht imago, dat kwam door al die milieuschandalen, et cetera. Giftige stoffen, et cetera. Uh, precies. En er zijn natuurlijk ook uh, dramatische dingen gebeurd, mm -hmm. dat moet je ook niet ontkennen. En recent heeft natuurlijk ook weer met de Moedijk ramp... Hè, stond chemie ook ineens weer uh, heel slecht in het, uh, voor het voetlicht. Ja. Maar als je de werkelijkheid bekijkt wat er afgelopen 20, 25 jaar gebeurd is. Dan is denk ik chemie bij uitstek een uh, bedrijfstaak geweest waarin. Uh, ongelofelijke vorderingen gemaakt zijn. Ik, het is enige decennia geleden zag je de bruine schoorsteen en de rookpijpen en de, de, de, de bruine roken uit die pijpen komen. Mm -hmm. uh, de milieuproblematiek. Maar ik denk dat de, de chemische industrie enorme vorderingen gemaakt heeft. En dat is ook wel bewezen. Ik, denk dat, ik zou de mensen wel willen uitdagen om mij één andere tak van, van de industrie... of in de maatschappij te noemen waarin grotere vorderingen gemaakt zijn... op het gebied van uh, milieu, veiligheid, et cetera, dan in de chemische industrie. Als je kijkt naar hoe schoon de producten nu gemaakt worden... wat er met de afvalstromen gebeurt, of hergebruik... of dat die uh, netjes verbrand worden of uh, gerecycled. En, en toch weten dan. we dat niet, hè? Nee, dat er blijft komt, denk ik... Die rampen omdat, blijven zien... Ja, dat en, komt, dat heel veel goede dingen horen we niet. Ja, er is natuurlijk toch een, uh, heel veel aandacht... ook in de pers, voor een ramp. Hè? Of het nou een, een, een auto-ongeluk is... of het is een chemische ramp. Een chemische mm. ramp, daar heeft toch nog iets... Uh, ja, denk ik van... Uh, uh, het onbekende, het gevaarlijke, men weet niet precies wat het is. Gloortreinen uh, Precies, gloortreinen oh uh, en zo. Nou, die gloortreinen rijden inmiddels niet meer. Hè, dus, uh, en uh, als je kijkt wat de chemische industrie nog uitstoot, dat is eigenlijk minimaal. Want, want, maar dat geldt ook is, echt voor het he, he, voor Nederland, voor Duitsland. Absoluut, het is echt heel erg schoon geworden. Echt heel erg schoon geworden. Want een klein, klein zijstapje. In september was de film Silent Snow in première. Over DDT in de wereld. Ja. Nou, ook heel chemisch. Ja. Nou, daar gaat het nog heel slecht mee. En alle, alle Bayer nanogiffen, om maar wat te noemen. Nou, er zijn natuurlijk in het verleden... Hè, en nu praten we over... Heel lang geleden mm -hmm. werd DDT overal gebruikt. Ja. Hier in de Westen gebruiken we geen DDT meer. Dat het, gaat, dat dat maar het door. in sommige plekken in de wereld niet meer gebruikt wordt. En daar moet je ook wel iets aan doen. En daar ja. wordt natuurlijk ook iets aan gedaan. En men probeert ook dat om dat uit de wereld te helpen. Maar je noemt nou DDT om een voorbeeld te noemen. Ik kom zelf van een boerderij. Mijn vader die gebruikte 30 jaar geleden om zijn aardappels te spuiten... 2 kilogram per hectare, of om zijn koren te spuiten, nou, als herbicide. Mm -hmm. mijn, broer, mijn jongere broer is nou ook, zit nu op de boerderij. En die gebruikt 20 gram per hectare. En na 10 dagen is het afgebroken, biologisch afgebroken. Dat is 1 procent... 1% procent van wat er 30 jaar geleden gebruikt werd. En dat zijn niet de nanogiffen waar nou, de bijen vanuit de lucht vallen en zo. Precies, want ze worden biologisch af. Nu moet u mij vertellen waar u ergens het teruggebracht heeft ja. naar 1%. Maar dan en nog lijkt me steeds voor... is het zo effectief. Ja, maar dat dus lijkt me voor denk... u zo frustrerend, als professor. Dat grote delen van de wereld het imago nog steeds bepalen. Ja, ja en ik denk dat wij dus als, als, als chemische wereld, als, als, als, als bedrijfstaak, maar ook als wetenschappers, dat nog steeds niet goed genoeg voor het voetlicht weten te brengen. Uh, waarom die chemie zo belangrijk is, en ook wat van resultaten er geboekt zijn. Hè? Ja. Is daarom dit congres ook zo belangrijk? Dat, Ik denk dat dit congres... iedereen elkaar weer ontmoet. Wat, wat Ik... gebeurt er nou op zo'n congres? Ja, zo in in congres de wandelgangen is... wisselen jullie ja, formules nou, uit. Een... Zo'n congres is natuurlijk uh, een showcase voor de chemie. En daar hebben we ook expres zo neergezet. Omdat uh, dit het jaar van de chemie is. We wilden één keer al die chemische bij elkaar brengen van Nederland. Zowel vanuit de industrie als vanuit de instituten. als vanuit de, alle universitaire uh, mm -hmm. laboratoria. En uh, ja, het was echt een feest van de chemie. Die, en, die, die en, zit alle kopstukken zijn, hè? De, de, de, de hoogleraren, de groepsleiders, de, de mensen uit de industrie die die programma's trekken... Uh, DSM, AXO, et cetera, die waren er allemaal. En natuurlijk een aantal internationale califeeën. Maar het meest belangrijke van die 1400 mensen waren de 1200 of zo jonge mensen studenten, promovendi, postdocs, dus de onderzoekers uh -huh. aan de universiteiten. Dus het was eigenlijk één groot feest voor uh, de jonge onderzoekers van dit land... die over 10, 20 jaar gaan bepalen hoe de industrie in dit land draait... hoe het onderwijs in de chemie, in die beta-hoek uh, gaat uh, lopen, ja. et cetera. Dus de jonge talenten zeg maar, van dit land, die waren daar en die lieten zien... want heel belangrijk, er waren wel een aantal korriveën... Ook internationale corriveën die daar lezingen hielden. En, en natuurlijk prachtige verhalen, wat je ook verwacht natuurlijk... van een uh, voor wetenschapper. Ja. Maar de, het overgrote deel van de presentaties daar... of het nou lezingen waren of posterpresentaties... dat waren de promovendi. Jongens en meisjes van 23, 24 jaar oud. En die vertelden hun nieuwste resultaten. En het is natuurlijk waanzinnig spannend als je uit zo'n laboratorium van de universiteit... en je hebt je eerste resultaten gehaald in je onderzoek. Als jonge onderzoeker. En je mag dan voor het front van de wetenschap daar... je collega's in de landen, maar ook toppers die uit Harvard komen... uit Oxford en Cambridge, mag je je resultaten vertellen. Je is heel klein lijkt me, toch? Nee, dat is heel spannend. In de daar ben je 23 en dan de hele wereld kijk je aan. Dat is fantastisch. Dat is een kick. Dat is net alsof je voor het eerst bij Ajax voetbalt. Ja, dat is vergelijkbaar, denk ik. En je krijgt natuurlijk reacties en opmerkingen... Van, van, de, van de hoogleraar uit Den Landen. Hoe, hoe hebben de, de Nederlanders de het gedaan? Die komen, uh, de, de, de, de jeugd. Ja, ik, ik vind het altijd uh, fantastisch als ik zie wat de kwaliteit van het... De kwaliteit van het onderzoek is, is heel erg hoog... maar de kwaliteit van die presentatie ook. En men oefent natuurlijk ook. Hè. Ik, ik merk dat in mijn eigen laboratorium... maar er waren ook mensen uit mijn laboratorium die een verhaal hielden. En die willen natuurlijk heel goed voor de dag komen... en zeker niet onderdoen voor de mensen uit Eindhoven en Amsterdam... Dus ze oefenen en ze, ze gaan onderling mekaar vragen stellen... En, en, en kijken of ze dat met een hele mooie presentatie kunnen komen. U, u straalt er helemaal een beetje van, dus ja, het, is, het, is het is heel goed verlopen, denk ik. Het, is, het was echt heel erg geweldig, dat congres. Het was echt een, een feest voor de chemie. Ja. This is the end now. Smoke comes out. Black smoke drifting over the city. People in the street zien it now. They're running toward the East River, thousands of them. Dropping in like rats. Now the smoke spreading faster. It's reached Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use. They, they're falling like flies. Tja, de wereld vergaat. Professor Fringga, in 1938 alweer, hoorde je een stukje ja. Horst Wells van de... War of the Worlds. En, en deze eeuw schijnt het echt met schreden dichterbij te komen. Hè? Maar gelukkig, ik, ik heb u goed bestudeerd, is er de chemie. Want jullie gaan er weer wat redden, geloof ik. Dat klopt Nou, toch? de wereld vergaat sowieso niet. Laten we dat even duidelijk stellen. Misschien wel dat wij als mensen de wat civilisatie, problemen, ja. problemen <laughs> ja. krijgen. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk uh, geweldige uitdagingen die onder ons afkomen. Hè? Mm -hmm. Als we alleen al denken aan de groei van de wereldbevolking... Uh, om die allemaal te voeden... Uh, hoe gaan we dat doen straks? Hè? Ja. Hebben we voldoende kunstmest, mineralen om al dat om, om voedingsgewassen te... De energieproblematiek, hè, want als de aardolie straks uh, heel schaars wordt... De aardolie is niet, voor het grootste deel wordt gebruikt voor onze brandstoffen... Mm -hmm. maar een heel belangrijk deel gaat natuurlijk in de bouwstenen... voor al, alle producten die we maken, hè, alle chemische producten. Dat ja, dat is is ook van, een beetje van plastic tot geneesmiddel tot... Ja. Het uh, nee, is ook een beetje jullie schuld dat het op een gegeven moment op is. Want in de chemie zijn ze alleen maar bezig met olie. Ja, wij, het is natuurlijk de, de chemie is groot, voor het allergrootste deel gebaseerd op, op de petrochemie. Hè, de, mm -hmm. de, de olie, en een beetje op aardgas en op wat, een klein beetje op andere zaken. Maar de olie is natuurlijk veruit het, het belangrijkste voor de, voor de chemische industrie. Ja. En nou zal dat uh, nog niet zo'n vaart lopen, omdat de chemische industrie natuurlijk maar een beperkt deel gebruikt. De eerste grote klappen gaan vallen in, in het gebruik in, in benzine hè, van onze auto en noem maar op, de brandstoffen. Uh, ja, daar moet, uh, daar moet heel wat gebeuren. Noem ja. noemt al een paar op, zullen we even bij ja. langsgaan. Dus eerst die fossiele brandstoffen. Ja, kan de chemie op. daar een antwoord op, op geven? Nou, uh, een, van de, uh, een van de belangrijke uh, mogelijkheden die ons voorligt is natuurlijk gebruik te maken van, van plantenresten en materialen, et cetera. Dan kom je in de discussie die je natuurlijk ook regelmatig in de krant ziet. De discussie over van gaan we uh, wat van gewassen gaan we inzetten. Voor voor, voor brandstof, voor chemicaliën. En wat gaan we gebruiken voor voeding? Want mm -hmm. dat zit elkaar wel een beetje in het vaarwater. Ja. En uh, je weet, de bevolking in deze wereld gaat nog steeds groeien. En als je de, de scenario's bekijkt... dan uh, zal de hoeveelheid grond die we nodig hebben... Uh, oppervlak voor, voor, voor, om de mensen te kunnen voeden... die zal nog uh, drastisch uh, toe moeten nemen. En uh, ja, we kunnen ons denk ik niet permitteren... om al die voedingsgewassen dan maar in, in, uh, om te zetten... in brandstof voor onze, om ons autootje draaiende te houden. Nee. Dus dat zijn keuzes. Uh, laat staan voor de chemische... Industrie. Maar daar heb je dus maar ook nieuwe liggen, antwoorden nodig. Ja, er liggen dus geweldige mogelijkheden... op het gebied van uh, bijvoorbeeld hout en restafval van de hele voedingsindustrie. Uh, daar liggen wel geweldige mogelijkheden. En daar worden nu ook programma's voor geschreven. Ook in het kader van die topsectorenbeleid wat we nu in Nederland zien. Uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld een uh, biobased economy uh, uh, in gang zetten? En een deel van deze problematiek van grondstoffen voor chemische producten... kunnen we wellicht opvangen door uit te gaan van groene grondstoffen. En groene grondstoffen die zijn renewable. Dat wil zeggen, die, die worden opnieuw geproduceerd. Omdat die planten... die groeien natuurlijk opnieuw, mm -hmm. als je tenminste je condities goed hebt. Ja. En dat plantenafval kun je dan weer gebruiken... en het volgende jaar heb je het opnieuw. Dat vergt wel dat je voldoende areaal moet hebben. Want... Om al, die auto's niet, te laten, uh, ja. om al die auto's te laten rijden, want daar zal het voor een deel in gaan. En om al die chemicaliën te maken. Maar er is nog een heel groot ander probleem. De hele chemische industrie, of het allergrootste deel van de chemische industrie... is natuurlijk gebaseerd op... Aardolie. Yeah. En daar heb je processen over ontwikkeld. Chemische processen. En daar heb je katalysatoren voor ontwikkeld. De katalysatoren die ervoor zorgen dat al onze chemische processen daadwerkelijk ook verlopen. Mm -hmm. Want voor het verbreken van chemische bindingen, het bouwen van moleculen, het maken van plastics, heb je katalysatoren nodig, want anders gaan die chemische reacties simpelweg niet. Yeah. Die kun je niet zo één op één vertalen naar die groene grondstoffen. Als ik cellulose neem, uit hout en ik wil dat op dezelfde manier omzetten in, in bruikbare bouwstenen... voor de chemische industrie, mm -hmm. dan heb ik heel andere processen nodig... en heel andere katalysatoren dan uh, welke je gebruikt... voor de huidige aardolie-gebaseerde uh, ja. uh, chemie. En dat vergt dat we dus uh, hevig moeten gaan investeren in... Hele nieuwe processen, een heel nieuwe aanpak, willen we dat gaan doen. En want dat moeten Want die inzitten hebben we altijd, dat moet gebeuren. Dat moet gebeuren. Want maar die kennis is nog niet af. Die, dus. kennis, die kennis is er eigenlijk nog maar heel beperkt, of helemaal niet zelfs. Aha. Dus we moeten een deel van onze chemische industrie zullen we om moeten turnen... naar uh, renewables, hè? Ja. herbruikbare grondstoffen. Van de andere kant uh, zit er natuurlijk een, een, een heel grote mogelijkheid in, bijvoorbeeld in recycling... Hè? Want wij gooien met z'n allen nogal wat weg. Hè? Het is ongelooflijk. Wij gebruiken de plastics. En, wat, en er wordt voortdurend gepraat over recycling. Maar we doen natuurlijk betrekkelijk weinig. Ja. Dus eigenlijk zou je veel meer ook moeten inzetten in uh, je maakproducten. En als, het, als je het niet meer nodig hebt. En je hebt het afval. Dan ga je dat weer omzetten in nuttige bouwstenen. En ga je cradle-to-cradle cradle gedachte. Dat idee. Eigenlijk geen afval we, meer. Daar kunnen we uh, veel meer doen. Maar dat vergt wederom... Ja. Nieuwe chemische processen. Want nu moet je ineens katalysatoren maken... die iets af kunnen breken in plaats ja. van iets kunnen maken. Even terug naar dat idee. Want cellulose, dat, dat moet er genoeg zijn. U zegt, die kennis is er nog maar heel beperkt. Ja. Dan, dan zou het toch nu over de hele breedte... van de, de westerse wetenschap, misschien wel zelfs de mondiale wetenschap... alle alarmbellen af moeten gaan... dat we dat moeten gaan onderzoeken met elkaar. Nou, dat is een deel van het probleem. Hè. Dus daar zullen we ook, ook in Nederland op, op in gaan zetten. Dat, mm -hmm. dat staat ook in die, in die topsectoren, in die plannen, et cetera. Maar... Als je de komende decennia kijkt, zal dat maar een beperkt deel zijn. Je kunt niet de hele chemische industrie zomaar om gaan turnen in, in, in biobased processen. En bovendien wil je dat ook niet. En bovendien zal dat ook maar, ook in de toekomst, naar mijn mening, zal dat ook maar een beperkt deel van het van, van de chemisch producten zijn. Dus je zult ook. ook andere mogelijkheden moeten zoeken. Heel andere processen, ook met andere grondstof. Misschien weer voor een deel op gebaseerd op steenkool. Uh, voorlopig misschien ook uh, voor een belangrijk deel op aardgas gebaseerd. Mm -hmm. Want er is nog heel veel aardgas de komende decennia. Ja. Uh, dus er is niet één oplossing. Hier. Maar dan kom je misschien wel bij het allergrootste vraagstuk. Want je blijft die fossiele dingen maar horen, ook uit uw mond nu weer. Ja. De, de opwarming van de aarde. Stuk allemaal met elkaar gerelateerd aan elkaar gerelateerd. Ja, dus Kijk, wat, wat, je uiteindelijk, veel... wat je uiteindelijk graag ja. wil, is dat je uh, bouwstenen gebruikt als uh, kooldioxide en zo. Mm -hmm. En eigenlijk probeert uh, de bouwstenen voor de chemie te maken, net zoals de plant dat doet. Ja, de plant die gebruikt zonlicht om met kool, kool, koolzuur en water, ja. kooldioxide en water. Waar te veel van is eigenlijk. En dan, dan maak je suikers en dan maak je de bouwstenen voor de plant en dan maak je de bouwstenen voor de chemische industrie. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Alleen die hele fotosynthese, dat is zo'n ingewikkeld proces dat wij begrijpen nog maar een, ja, eigenlijk een. We begrijpen wel een beetje hoe dat in zijn mm -hmm. werk gaat. Maar om dat na te bootsen in een robuust proces zodat we dat eigenlijk de, op grote schaal in de chemische industrie zouden kunnen doen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Maar dat weten we eigenlijk niet zo goed hoe dat de moet. Dat vind ik wel onheilspellend. En dat is natuurlijk dat is... wel een mooie uitdaging voor de komende 30, 40 jaar. Als je nou praat over een echte uitdaging. Maar hebben we die tijd eens nog? Proberen kunstmatige fotosynthese te doen. Ja. Want ik zeg net voor de lol, even de wereld vergaat... en deze eeuw gaat het wel iets harder dan we de vorige eeuw dachten. Nou, okay. En je hoort wel eens in 2050, is de koek een beetje op? Ja, nou, ik, ik, ik hou niet zo van dat soort doemscenario's. Ik denk dat uh, wat heel erg belangrijk is... is dat wij uh, proberen het, uh, de creativiteit van onze jonge onderzoekers te mobiliseren... Mm -hmm. en voldoende geld erin te stoppen, zodat wij voldoende onderzoek doen... Want dit zijn natuurlijk uitdagingen die veel verder gaan... dan de problemen van één van, van of twee jaar of korte termijn. Ja. Dit los je niet op in vijf jaar. Dit zijn de problemen. Nou, kijk, laten we even een voorbeeld nemen. Als, een, een, als je nu morgen in, in de apotheek een nieuw geneesmiddel koopt... dan is die eerste ontdekking meer dan tien jaar geleden gedaan. Het traject voor het ontwikkelen van een geneesmiddel is meer dan tien jaar... en kost een miljard euro. Ik praat nu over problemen die nog van een veel grotere aard zijn. Hoe kunnen we efficiënt zonlicht invangen? Mm -hmm. Zonnecellen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld kunstmatige fotosynthese doen, waarbij we kooldioxide gebruiken, tegelijkertijd het, de broeikasgas voor een deel wegvangen, ja. die problematiek aanpakken en nuttige bouwstenen maken die een deel van onze chemische industrie misschien zou kunnen vervangen? Hoe kunnen we nieuwe katalysatoren ontwikkelen die bijvoorbeeld afval, groene grondstoffen maar dan afval van de voedselproductie zouden kunnen gebruiken. Dat zal misschien ook een deel van het probleem kunnen opvangen. Ja. Hoe kunnen we efficiëntere processen maken die minder energie kosten? Want de chemische industrie gebruikt heel veel energie natuurlijk. Hè? Hoe kunnen we dat efficiënter doen? Hoe kunnen we nieuwe processen maken... zodat we efficiënter die chemische producten ja. kunnen maken? En hoe kunnen we processen maken die onze afval hergebruiken van de huidige processen. En dan zijn we al een heel eind. Maar het is een, en een optimisme, toch 30, Absoluut. 40 jaar voor Absoluut, ik ben, ben heel nodig. erg optimistisch. Want dat, ik denk dat daar maar dat hoort ik best, ook echt bij uw vakgebied. Hè? Dat hoort ook bij mijn vak, want als ik niet optimistisch zou zijn... dan zou er ook niet veel oplossingen komen. Terwijl de sceptici zeggen altijd, ja, ja. Dat, dat zijn die optimisten weer... maar we nee. moeten het nog maar zien. Nou, kijk, laten we... De, de, de, uh, we hebben natuurlijk ook, als je naar de aftomen, 50 jaar kijkt... laten we even wel zijn... Er zijn natuurlijk fantastische doorbraken gerealiseerd. Ja. Te, tegen alle doemscenario's in. Twintig uh, jaar geleden hadden wij nauwelijks computers. Hè? Nee, dat, dat ben je vergeten bijna. Ik dat wil is mobieltjes, waar, ja. iPods en iP iPhones en, en mobieltjes en en nee, die waren echt nog niet, nee, en al dat soort dingen. Dat was er niet, hè? laten we wel zijn. Ik had toen net een computer, denk ik, 20 jaar geleden. Nou, de eerste, eerste ja. computer, ja. ja, ik had ook een heel primitief ding, ja. Maar het, nu kun je er niet meer zonder en is het heel normaal. Ja. Maar als je dus niet de goede materialen hebt... Hè, dan bouw je geen, dan heb je geen mobieltje, je hebt geen computers, je hebt geen... Nee, dat is waar. Nou, o, flatscreens. En nou die met de chemie en die natuurlijk met de alleen... zijn natuurlijk ook ontwikkeld, hè? Maar nou, kan je het met de chemie alleen nooit af, denk ik. Nee, je je nee. zou dat met heel veel wetenschappen tegelijk moeten doen. Ja. Hoe is die samenwerking in Nederland? Ja, nou, kijk, daar is, daar is, die samenwerking in Nederland is, is over het algemeen heel erg goed. Ik denk dat Nederland dat uitstekend doet. Uh, de problematiek waar we over praten, hè, de materialen die ik net noemde, maar ook deze. deze uh, de, grote problemen waar we het over hebben... op het gebied van uh, bijvoorbeeld chemische industrie... dat kun je niet alleen. Je, je hebt biologen nodig... want je moet leren van de biologische processen. Uh, je hebt natuurkundigen nodig... je hebt ingenieurs nodig om het uiteindelijk... tot een proces te brengen, chemische technologen... Ja. Uh, om het om ook de, de, te ontwikkelen... En uh, je ziet dus nu ook dat voor de, de wat grotere problemen... dat die verschillende onderzoekers uit die verschillende gebieden... bij elkaar komen en elkaar weten te vinden. Mm -hmm. En dat zie je in verschillende programma's ook terug. Hè. Maar is ook leuk heel om dat te vragen, ja. omdat, omdat u vicepresident bent van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Dus het is ook een beetje uw rol om dat te stimuleren. Nee, dat, dat, dat doen we ook. En we hebben ook allerlei programma's in de landen... waarin we juist proberen verschillende uh, disciplines bij elkaar te brengen. En dat, dat, dat werkte eigenlijk heel erg goed. Je ziet dat in programma's, bijvoorbeeld op het gebied van nanotechnologie, waarin fysici, scheikundigen en biologen, ja. maar ook materiaalkundigen en zo, juist samenwerken om aan dat soort complexe systemen onderzoek te doen. Mm -hmm. Wat is dus de meest spannende combinatie die u de laatste tijd gezien heeft? De meest spannende combinatie. Van twee soorten wetenschap die elkaar vinden en iets, iets nieuws opleveren? Nou, voor, voor mijzelf, in mijn eigen uh, onderzoek, was dat uh, wij als chemici, want ik ben een molecuulbouwer, ik mm -hmm. ben een synthetisch chemicus, wij bouwen nieuwe moleculen en materialen. En wij hebben samengewerkt met natuurkundigen die zich bezighielden met oppervlakte me metingen aan harde oppervlakken, et cetera. en dat heeft ertoe geleid dat we in staat waren recent een nano autootje te bouwen. Dat was dus ja. niet anders gelukt. Daar ik zo uitgemaakt het... dan nu vragen hoe dat ja. werkte, want dat vind ik heel spannend. Maar daar, daar hebben je dus die twee Discipline ja. is al nodig, want anders ja, ja. had je dat nooit voor elkaar gekregen. Zo er een, meer dat, voor er niet. dat is mooi. Ja. Nou, is de, de interdisciplinaire samenwerking is iets wat jullie zelf in de hand hebben. Ik denk ook dat het enorm helpt als de politiek een handje mee helpt. U zei net dat er moet echt goed in geïnvesteerd worden... in nieuwe technologieën, katalysatoren, noem maar op. Gaat dat een beetje goed in Nederland? Ja, nou, ik denk dat Nederland daar uh, uh, heel, wat, heel wat in te halen heeft. Want ik denk dat de laatste jaren dat het eigenlijk de werkelijkheid is dat we wat teruglopen. Zeker als je naar de omringende landen kijkt. Willen, kijk, dit soort problematiek. dat zijn lange termijn problemen. En dat betekent dat je flink moet investeren. om dit überhaupt van de grond te krijgen. Dit zijn complexe problemen waarin wetenschappelijke consortia bij elkaar moeten komen... ook wetenschappers, zoals we net al zeiden, van verschillende disciplines... om van verschillende invalshoeken deze problemen aan te pakken. En dat betekent lange termijn investeringen in fundamenteel onderzoek vooral... want er zijn heel veel fundamentele vragen. Ik noemde net zo pas al, hè, hoe kun je licht gebruiken om daarmee iets zinvols te doen? Ja. Bijvoorbeeld zoals iets als foto's fotosynthese deze, of uh, elektriciteit opwekken... Mm -hmm. en betere zonnecellen. Ja. Dat vergt hele grote investeringen. En de werkelijkheid is dat in Nederland, ondanks alle mooie verhalen... dat de investeringen in wetenschappelijk onderzoek drastisch aan het teruglopen zijn. Als je dat in het internationale perspectief, Ik kom net terug uit Duitsland en als je dan, dan, dan krijg je daar hele warme gevoelens bij... als je uit Duitsland komt. Daar wordt flink geïnvesteerd in onderzoek. Dat is de laatste jaren is het, uh, het budget voor onderzoek omhoog gegaan. En wetenschappelijk onderzoek en technologie staat daar heel hoog in het vaandel. Want uh -huh. Het is een duidelijk... Een, een duidelijk commitment daar. En men heeft heel sterk het gevoel van: willen wij aan het, aan, aan het front blijven, willen wij hier in de westerse wereld leiden blijven, dan moeten wij het hebben van onze kennis, van innovatie en van uh, de wetenschappelijke vernieuwing. Ja, en hoe kan het dan dat Nederland, wat u zegt drastisch. Terugloopt? Hoe, hoe drastisch is drastisch? Nou, ik, ik zie dus grote programma's teruglopen. Maar ik zie ook dat er is dat het gevaar... 10% of 30% Nou, of... ik wil niet... Maar, maar het gaat om honderden over? miljoenen die wegvallen ja, ja. Ja, in onderzoek. Terwijl dit nu, kabinet zegt, nu, wij investeren in kennis economie, ja, wij, Dat is belangrijk, ja, dus dat En wordt ook geïnvesteerd niet. in kennis economie. Maar als je het echt serieus meent... Mm -hmm. En wij willen het als Nederland... En we hebben een ongelooflijk goede kennisbasis. Maar wat nu gebeurt is dat je... Uh, dat die kennisbasis dreigt uitgehold te worden. En als je die kennisbasis uitholt, dan heb je straks ook geen innovatie. Dus, dan heb je... dus op dit moment maakt men zich erg druk in Nederland... en dat is ook goed over innovatie. Hè? Hoe kunnen we onze industrie meer laten innoveren? Hoe kunnen we meer start-up bedrijven, nieuwe bedrijvigheid, et cetera... om daarop in te zetten? En het, en het dreigt nu een deel van het fundamenteel onderzoeksgeld... te schuiven richting die innovatie. Ja. Maar als dat weggaat bij het fundamenteel onderzoek en je haalt de basis weg. Je moet je voorstellen, dat is net als met een brug met pijlers... of met een stoel zonder stoelpoor, dan zakt dat op een gegeven moment ja, dat in. dat is een vrij helder beeld, dus je dat moet, begrijp ik zelfs. Dus je, moet, is... je moet die fundamentele uh, ja. basis, die moet je sterk maken. En dan komt daar vernieuwing uit en daar heeft de industrie ook alle belang bij. Laten we hopen dat er wat bewindslieden luisteren nu, hè? want die werken vaak te hard... dus dan leiden ze weer een slapeloosheid en dan... Uh... Horen een klemmend. Ik, ik hoop dat ze blij luisteren. Ja. ja. Voor het congres deze week waar, waar u uh, bent, is een speciaal lied gecomponeerd, een soort clublied. Om uh, het wat uh, luister bij te zitten en speciaal voor Casaluna heeft de zangeres dat nog een keertje ingezongen. Want er was alleen een soort rare live versie van. Dus uh, laten we een klein stukje luisteren naar Alma Nieto uit Spanje met Making Change. Ja, making change. Ik praat met professor dr. Ben Veringa. Chemicus, vermaard in de hele wereld, mogen we zeggen. En ik ben benieuwd of dit nummer in u een bepaalde reactie oproept. Ja, making change, hè. Uh, we hadden het zo pas al over uh, grote uitdagingen. Ja. Nou. Uh, het, het mooie, ik ben, ik ben chemicus en, en zoals vele van mijn collega's maken wij nieuwe moleculen en nieuwe materialen. En het mooie daaraan is dat je kunt je eigen nieuwe wereld maken, als het ware, creëren. Hè? Ja. Moleculen, materialen die er eerder niet waren. En dat zullen we hard nodig hebben, want als je denkt aan de geneesmiddelen van de toekomst. En daar liggen nogal een paar problemen. De nieuwe materialen van de toekomst. Denk aan materiaalschaarste. Je leest er voortdurend over in de kranten. Alles raakt op. Maar ook materiaal precies en materialen gebaseerd op andere bouwstenen waar we het zo pas over hadden. Mm -hmm. De energieproblematiek. Eh, eh, eh, maar ook zaken als de auto's van de toekomst. Ja, maar He? dat zijn de changes. Dan is ook zullen we nieuwe materialen moeten maken. Je hebt geen geneesmiddel als je geen moleculen hebt. Nee. Mensen vergeten dat wel eens. He? Je hebt geen materiaal als je geen moleculen hebt. En dat zijn ook... En die de kettingen wel... in het lied. Hè? Dus je hoort ja. bijna change van verandering. Change, maar het zijn change, C-H-A-I-N-S. Precies. Kettingen. Het zijn ook de moleculen en de bouwstenen van die moleculen. Ja. En de veranderingen uiteraard. Ja, precies. U, u zegt ook dat ik kan nieuwe dingen maken. Ja. Is dat het allermooiste aan chemicus zijn? Nou, dat Tom... heeft mij wel een geweldige kick gegeven. Want ik herinner mij nog toen ik scheikunde ging studeren. In de eerste twee jaar. Dat is, Hoe is dat eigenlijk ik... gekomen? Waarom bent u dat gaan doen? Nou, ik denk mijn scheikundeleraar. Die, die, dat was zon-inspirerend. Meneer Op de Weeg, ik zal zijn naam nog even. Ja, leuk is dat. Dat was een heel inspirerende man. En uh, die heeft denk ik... Uh mij ertoe gezet om, uh, om, om te kiezen voor scheikunde. Want ik, ik was natuurlijk typisch zo'n beta-jongetje. Ja. Wiskunde, scheikunde, natuurkunde. En uiteindelijk scheikunde met die proefjes... en dat je iets kunt ruiken en voelen en kleurtjes dat en kristallen. Dat vond u echt fascinerend. Dat is natuurlijk fascinerend. En dat het dan ook nog uh, iets nuttigs op kan lezen. En ja, ja. dat je dan leest over... hé, hey, dit wordt een nieuw geneesmiddel. Dit wordt een kleurstof. Dit wordt een mooie lak voor je, je auto. Ik had dat uh, precies een andersom. op. Bij mijn eindexamen had ik bij het pipeteren echt een slok ja, binnen. Ja, maar toen dat dacht is, ik, ik slik het maar door. Want dat is een uh... beetje het beeld van de chemie van pipeteren en zo. En nee, Dat moest ik doen voor mijn eindexamen, maar dat maar ging de... niet helemaal goed. Nee, dus. nee, nee, dat was ook wel een eye-opener toen ik dus naar de universiteit ging. Dat het bleek dus dat de werkelijke chemie... Ja. Dat was iets heel anders dan wat wij op de middelbare school deden. En de echte kick heb ik gekregen. De eerste twee jaar van de chemiestudie. Dat is natuurlijk hard werken om door die uh, toch wel een beetje droge stof te komen. Die basis en zo. Mm -hmm. Maar in mijn derde jaar... Ik zal het moment nooit vergeten. Toen moest ik mijn eerste, echte, nieuwe molecuul maken. En toen ik dus dat witte poedertje had... en ik doorkreeg, toen ik dat geanalyseerd had... en ik, ik, ik kreeg in de gaten dat dat nog nooit in de wereld eerder gemaakt was. Dat het mijn molecuul was. Nergens in de wereld was die verbinding ooit eerder gemaakt. Het was een, verlecht, een verstrekt nutteloos molecuul, ja. Maar dat gaf zo'n geweldige kick... Dat, uh, dat is toch een soort machtsgevoel? Ja, dat is geweldig. Dat je de en dat master weet je of dat er een... van je eigen universum bent. En dan weet bent. je dat er dus gewoon een oneindige wereld voor je open ligt. Ja. Hè? Want de wereld van de mogelijkheden van de chemie... Dat wil ik wel even benadrukken. Kijk, wij kijken gauw naar de chemie in jouw lichaam. De bouwstenen, de eiwitten, de DNA, et cetera. De moleculen die de natuur ons aanlevert. Maar in werkelijkheid, wij zijn natuurlijk... Helemaal niet beperkt door die bouwstenen. Want dat is het evolutionair proces. Die heeft een aantal bouwstenen aangeleverd. Waarmee het leven opgebouwd is. De, de mm -hmm. chemicaliën, de bouwstenen van je lichaam. Of ja. van, de, van de plant. Maar wij kunnen oneindig veel bouwstenen maken. Soms zit daar wel iets heel vervelends tussen. Want dan blijkt dat het heel giftig zijn. Maar soms zit er natuurlijk iets geweldigs tussen. En dat zijn de geneesmiddelen die we... Ja, bijvoorbeeld, ja. hebben om bijvoorbeeld kanker te genezen. Ja, nou, hebben andere mooie dingen zijn er natuurlijk ook. Want, u bent enorm doorgegroeid sindsdien. Ja. En, en nu staat hij toch op een eenzaam hoog niveau in de wereld. Uh van alles uit te zoeken. Nou, eenzaam hoog niveau. Er zijn natuurlijk heel veel... Uh, Wel, maar dus valse bescheidenheid lijkt me hier niet op zijn plaats. Wat, wat, <laughs> wat doet u op dit moment precies? Is dat uit te leggen voor de eenvoudige luisteraar? Nou, wat wij doen is in het laboratorium met uh, studenten. Mm -hmm. of, dus met studenten die in de masterfase zitten. Maar vooral Promovendi, die dus via een promotieonderzoek werken En wat meer uh, gevorderde onderzoekers. Postdoctorale onderzoekers heette dat. Ja. Die uh, werken tezamen dan in een team aan een project. Om uh, bijvoorbeeld een nieuwe katalysator... Te maken voor de, voor de chemische industrie. Waarmee we dan bijvoorbeeld belangrijke stappen kunnen doen in de synthese van een nieuw geneesmiddel. Ja. Dus stel je moet een nieuw antibiotica maken, daar heb je hele specifieke chemische stappen voor nodig die er gewoon niet zijn, die moet je ontdekken. Daarvoor moeten we eerst de chemie ontwikkelen, daar moeten we katalysatoren voor maken en uiteindelijk dan misschien in samenwerking met de industrie. En katalysatoren dan zijn dan die, een soort, soort ja, hulpstoffen? Ja, dat zijn de hulpstoffen die die chemische processen ja, draaien, ja. die houden versnellen en zorgen dat het echt gebeurt. En als je dan uh, een goede Proces ontwikkeld, dan kun je bijvoorbeeld dat uh, in de industrie implementeren om bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel te maken. Ja, ja. Bijvoorbeeld het antibioticum wat ik zei. Ja. Maar wat uh, ik fascinerend was... vond deze week, ja. dat las ik over u... dat uh, u heeft een nanomotortje gemaakt... Ja. wat nu ook daadwerkelijk beweegt. Nou, we <laughs> hebben een, een jaar of tien geleden het eerste nanomotortje gemaakt. Een motortje wat ronddraait. We op, moeten even, op, even he, op, alle, alle stappen even hardop doen. Ja. Nano, dat gaat over oh, ja. dat zal mini, mini, mini. -mini ja. Dat is één ja. miljardste... Nou, iedereen weet wat micro is. Microtechnologie, de chip in je computer. Mm -hmm. uh, nano is nog duizend keer kleiner... Dus als ik het over afmetingen heb, dan even, heb ik het over een miljardste meter. Duizend keer kleiner dan micro. Ja. En dat is de technologie van de toekomst. In de nieuwste generaties computerchips daar hebben ze dus over dimensies van 20 tot 30 nanometer. Maar wij gaan eigenlijk nog een stapje terug, namelijk naar 1-2 nanometer. En dat, we hebben een motorotje gebouwd, die rond, dus een propeller, een motorotje die echt ronddraait op licht. En die is één nanometer groot. Dus één duizendste, één miljardste meter right. groot. Dus het is volkomen onzichtbaar ja. voor het blote oog. Precies. En dat gebruiken we dus nu om te kijken... of we daarmee nanorobotjes of nanomachientjes kunnen bouwen. En wat we recent gedaan hebben... is een nano four-wheel drive gebouwd. <laughs> dat is een paar weken geleden. U er lacht erbij als, als een jochie van 11. Van. Nou, dat is, het is ook grappig. natuurlijk ook... Het is, dit was heel moeilijk. Hier hebben we vijf jaar met tenminste zes mensen aan gewerkt. Uh, en dus ziet u dan vooruitgang? Of hebt u dan vijf jaar niks? Vijf jaar lang. Er zijn natuurlijk ook tussenstappen die mislukt zijn. En ja. dan moesten we eigenlijk weer een... Opnieuw uh, het zaakje ontwerpen. Hè? Want het eerste ontwerp van de roodjuur werkte niet helemaal. Uiteindelijk na vijf jaar is het gelukt. Na veel metingen en, en, en, en, en uiteindelijk om het in elkaar te krijgen. En te bewijzen dat het ook inderdaad functioneert. Uh, dit is typisch onderzoek. hè, Dat gaat met uh, diepe dalen en ja. soms uh, geweldige successen. En uiteindelijk is het gelukt na die vijf jaar om een four wheel drive te maken. Van twee nanometer groot. En die rijdt over een weggetje van koper. Ja, die heeft nu zes. Nanometer gereden, las ik. Hij heeft 6 nanometer in een, uh, in een rechte lijn, min of meer. Dus niet gereden, dat je ja. denkt, ik moet aan de kant springen, nee. want dan krijg ik een fatale aanrijding. Nee, dat nee, niet. nee. Maar je moet je ook voorstellen: dit is natuurlijk het beginnen. Ergens, er was niemand, voor zover wij na kunnen gaan, die uh, in een molecuul een motortje ingebouwd had en dat dan kon laten bewegen, zelfstandig, door een elektrisch stroompje op te zetten. Dus ja. dit is een elektro elektrisch aangedreven autootje. En, we, en stel dat deeltjes. dat nou gaat, gaat rijden, hè, en iets verder ja, ook. Ja. Kunnen we dan, gaat het door het lichaam rijden of gaat het, nou, dat, wat dat, moeten we ermee? Dat er is mee? natuurlijk interessant, dat, ook, dat, dat zie je in de science fiction, hè, over nanotechnologie en zo. Ja. Nou zal het nano autootje van ons dat niet doen. Want de uitdaging die we nu hebben is weggetjes te maken en het gewoon over een weggetje wat beter te laten rijden en dan een lading erop en een, sorry, een, een soort eh, een pakketje en dat moet het vervoeren en zo, dat lijkt ons nou heel spannend. Maar wat gaat het uh, vervoeren en waar maar, gaat het naartoe? Nou, dat willen we gewoon eerst eens aantonen of dat überhaupt kan. Hè? Want je moet je wel voorstellen, dit heeft nog niemand gedaan. Dit is op, op nanoschaal. En of dat überhaupt kan, ik weet het niet. Nee. Maar uh, ja, het, uh, om even terug te komen, of kan er iets transporteren. Wij hebben uh, een jaar of drie geleden, hebben we een soort onderzeertje gebouwd. Met een oh. motortje die suiker omzet. En dan ervoor zorgt dat die zich voortstuurt. Aha. En dat wordt al... Veel toepa dat is al, al dichter bij mogelijke toepassingen in je liggen. Want je kunt je voorstellen, zo'n nano-onderzeeëtje, die zou je in de toekomst, hè, dat van ons is nog veel te primitief, maar dat zou je in je bloedvat kunnen injecteren. Ja. En dat zou je kunnen voorzien van een nano-cameraatje of grijbarmpjes of zo. Suiker zit te voldoen in je bloed. Hè, dus Om de het voor te iets, hè, ja. En dan kun je dat laten Nou, dat is een beetje science fiction. Droomt maar droomt u daar ook van? Twintig, dat je dan, uh, denkt, twintig, oh. Ja, daar droom ik wel eens van. Maar als ja. wij dat doen, ik denk of, dat het nog 20, 30 jaar duurt. Mooi. Maar dit zijn wel beloftes van de toekomst. En het is inderdaad heel spannend. Ja, ja en uh, was er was het nog zo'n woord als ik uw cv doorploeg. En dat is spiegelsymmetrie. Ja. En, dat, en, dat, en dan heeft dat iets te maken met het leven op Mars. En... Ja, dat is. Uh, uh, dan moet ik je even uh, vertellen hoe dat zit met spiegelbeeldsymmetrie. Dat ja. is net als met een linker- en een rechterhand. En. Uh, van buiten je lichaam, als we kijken naar de, de wereld van de mode... en de glamour, et cetera, symmetrie is, is, is heel belangrijk. Of het hè? hoogst haalbaar. Hoe, ja, ja, precies. In de kunst, hoe symmetrischer, hoe mooier. Maar binnen je lichaam is alles asymmetrisch. Als het symmetrisch was, dan was het niet best. Je, je eiwitten, je DNA, je suikers, alles bestaat uit één spiegelbeeldvorm. Zeg linkerhandjes voor de aminozuren mm -hmm. en de eiwitten... en mm -hmm. rechterhandjes voor de suikers. Ja. Daar is het leven op gebaseerd. Geneesmiddelen, voor geneesmiddelen is dat ongelooflijk belangrijk. Hè? Dat je één spiegelbeeldvorm hebt. Waar vaak de ene spiegelbeeldvorm wordt herkend. is een geneesmiddel. En de andere vorm is vaak toxisch. En dit, Giftig, is een, ja. dit is een markt van 300 miljard. Ja? Maar het is ook een teken van leven. Althans, zo wordt dat gezien. Als je en bepaalde links-dingetjes of rechterdingetjes Als je, rechte je één dingetjes. voorkeur voor een spiegelbeeldvorm zou hebben. Ja. Dus in die, die. wat vorige week naar de ruimte die gestuurd is en wat in augustus op Mars gaat landen... als ja. alles goed gaat, daar zitten dus detectoren in... en die gaan dus kijken of daar stofjes in de grond zitten... organische verbindingen die uit een spiegelbeeldvorm bestaan. Want dat zou wellicht een hele sterke aanwijzing kunnen zijn... dat er ooit leven geweest is of misschien nog steeds leven is. Spiegelbeeldsymmetrie in een spiegelbeeldvorm... is een handtekening voor leven. En dat is iets wat in Nederland ontdekt is en bestudeerd wordt? Ja, van het hof... Van het Hof, dat was de eerste Nobelprijswinnaar in de chemie. En we, vieren, of we, vieren, we herdenken dit jaar zijn 100-jarige sterfdag. Van het Hof heeft bedacht, al in de 19e eeuw, dat moleculen dat die een drie-dimensionale structuur hebben. Hij heeft voor het eerst bedacht dat moleculen een drie-dimensionale structuur hebben en dat moleculen een spiegelbeeldvorm kunnen hebben. Ja. En dat is ongelooflijk belangrijk voor de geneesmiddelindustrie... wat ik net al noemde. Maar ook bijvoorbeeld voor dat nano-autootje van ons. Want als je een motortje wil laten ronddraaien... als er even waarschijnlijk is dat hij met de klok meedraait... als tegen de klok in, dan kom je met je auto nergens natuurlijk. En met je motor. Hij moet één kant opdraaien. Dan gaat hij gewoon heen en terug, heen en terug. En dan, ja. hij moet één kant opdraaien. Ja. Dus om dat nano-autootje te bouwen... hadden we meneer van het Hof weer nodig. Namelijk die spiegelbeeldsymmetrie. Ja. Ja, het moet alleen met de klok meedraaien of tegen de klok Dus Zo mee. haakt dus heel dus, veel in dus, elkaar weer. Ja, en dus, u, u zit ademloos te kijken hoe die marszonde precies, landt en wat ja, er gebeurt. Ja, ja. En, en dat hebben we dus allemaal te danken aan Van het Hof. Want Van het Hof was de eerste Nobelprijswinnaar in de scheikunde. Ja. Dat was een Nederlander, dat moeten we niet vergeten. En het is ook te gek voor woorden dat in de Bertha canon onze beroemdste chemicus... Ja? Want je moet je voorstellen, van het Hof dat is een beetje de Johan Kruij van de scheikunde. Hè? Ik, als ik, in China ik ken de naam kom, nog net, maar ja, niemand heeft dat besef in als Nederland. Als ik in China kom, ja? of in Japan of in Zuid-Amerika. elke eerstejaarsstudent kent de Nederlander van het Hof. hoewel hij al 100 jaar dood is. Ja. Dat was een held. Een... Onbegrijpelijk. Iedereen hè? moet dat leren in zijn eerstejaarsstudie. Wat, wat hebben we nu te danken als we over 100 jaar kijken? Nou, ik hoop dat we een klein beetje bijgedragen hebben... aan die, aan die spiegelbeeldsymmetrie... door mooie katalysatoren te bouwen. Eh, sommige die worden ook inderdaad in de chemische industrie gebruikt. En ja, ik, wie weet dat nano-autootje eh, waar dat toe leidt ja. uiteindelijk. Hè? Kijk, je moet eerst, en dat, dat noemde ik in het begin al... dat fundamenteel onderzoek is zo ongelooflijk belangrijk... omdat je daarmee hele nieuwe principes blootlegt. Toen de eerste computerchip... In de jaren 50 en die de eerste computer gebouwd werd, toen zei, zeiden ze bij IBM. Nou, de markt dat zal misschien zes computers wereldwijd zijn. Ja. Nou, plaats dat even in de perspectief 50 jaar later. Ik voel mij af en toe als de Wright Brothers, hè, toen die voor het eerst vlogen, toen zeiden de mensen, ja. Als wij zouden moeten vliegen, dan had God ons wel vleugels gegeven. Ja. Nou, honderd jaar later vliegen we met de Boeings en de, de Airbussen, et cetera. Dus je weet, over, je weet het niet. Ga, gaat u mede de wereld redden? Gaan we het gewoon redden met elkaar? Nou, ik ga we niet wegspoelen ik, en overstromen? Ik, en... Ik, ik hoop dat ik een klein beetje bij kan dragen. Maar wat alle, allerbelangrijkste is natuurlijk... dat wij onze studenten en onze jonge mensen enthousiasmeren. Want dat zijn de talenten die straks uh, de nieuwe mogelijkheden aandragen... voor de industrie, voor al die problemen waar we het zo pas over hadden... Ja. En die ervoor zorgen dat we straks ook weer een fantastische uh, moderne Ik denk dat uh, technologie dat dat in de wereld ja, hebben. Dat en, gaat en, u lukken gewoon. Dat gaat gewoon lukken. Het is ja heel aanstekend, dat optimisme van u. Dan dat, dat heel ja. erg in het kort tot slot. Professor Robert Dijkgraaf, de president van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap, gaat naar Princeton. Wordt u de opvolger? Dit duurt te lang, dit ja. zie ik als een ja. Nee nee, <laughs> nee. nee, nee, nee, nee, daar laat ik mij niet over uit. De procedure gaat nu beginnen. Oh. En dat, uh, dat, uh, dat zult u dit voorjaar wel meer over horen. Als u met uw linker oog knippert, dan uh, is het een grote kans. En als u asymmetrisch knippert, dan... Uh, ja, ik, u... kan, ik, ik, ik, ik kan zowel links als rechts en ik ga niet knipperen. Ik vind het spannend. Dank u wel, professor uh, Graag gedaan. Veringa. Zo meteen een... Uh, Kwartiertje Hoorspel, het bureau van Voskou, aflevering 24.358, geloof ik. We zijn er na het nieuws van 1 uh, van, van uur, zijn we er weer voor tweede uur. En dan wil ik met u thuis doorpraten over... Wat mij eigenlijk het meest fascineerde aan het gesprek met professor Veringa... is dat hij dat echt iets maakt van niks knutselen van moleculen en nanoauto's. En dat doet u thuis op uw eigen manier ook, hè? Er wordt heel wat afgeknutselen butseld in schuurtjes en aan keukentafels in Nederland. En mijn vraag is, wat heeft u in elkaar geprutst? Bent u ook aan het pruttelen met reageerbuizen of, of maakt u hele andere dingen? Maakt u zelf windmolens of kerstkaarten of kattenkrappalen of uw eigen visvoer? Er kwam laatst nog iemand tegen die dat deed... Maakt u liedjes, collages aan de muur, het mag alles zijn. Skelters voor de kleinkinderen. Hè, en er zijn natuurlijk ook studenten scheikunde of miskende talenten... die van alles in, in uh, bolglaasjes bij elkaar gooien. Ik ben daar heel benieuwd naar. Laat het me weten, wat heeft u thuis gemaakt en toegevoegd aan onze wereld? Als u wilt bellen, dan kan dat. 0800-1121, dat is helemaal gratis. Of u stuurt een mail naar casaluna.ncv.nl. En niet te vergeten, via Twitter kan het ook. Hashtag Casaluna. Wij zitten vanaf nu klaar. Voor uw verhalen. Tot zo. Het zou toch wel mooi zijn als u nou de opvolger wordt, professor Vinger. Denkt u dit? Ik weet het niet. Uh, het, het lijkt mij uh, dat we dat nog maar even uh, Ja, maar tot me, het me, nieuwe jaar uh, Met me, me me, de Dat is ook zo enthousiast. En bent u ook? Dus is dat zo? Ik nou, denk nou, dat dus, u een waardige opvolger de, wordt. De wetenschap is, is een prachtig vak en heeft zulke geweldige uitdagingen. Daar ja. uh, kun je alleen maar enthousiast voor worden. Jawel, maar dit, dit, zo, je zo moet natuurlijk, het moet je wel mogelijk gemaakt worden. Hè? Dus en zo'n ambassadeur moet... heeft het ook echt nodig. Dus uh, als die academie nu luistert, dan uh, ja, zijn ze... Er zijn vele manieren om ambassadeur voor de wetenschap te zijn. U bent vast een hele goeie. Leuk Dank je wel. wel. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Kunnen ja, jij een CRV? Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 1, aflevering 18, 1959. Dag, Beerta. dag Overzee. Mag ik je voorstellen aan de heer Koning? Dat is alweer een tijdje geleden. Ik heb een druk. Waar ben je op het ogenblik mee bezig? Ik ben bezig aan een artikel over de groei van de bevolking tot het jaar 2000. Heel interessant. Maar ook verontrustend. Als je de cijfers ziet, reizen de haren je te bergen. Er komen steeds meer mensen. Terwijl het intellectuele pijl voortdurend daalt. Daar is mij niets van bekend. De stijging van het aantal idioten... als gevolg van de ontwikkeling van de medische wetenschap is onrustbarend. Er zijn veel idioten. En vroeger werden ze gecastreerd of ze maakten ze af. Dat kunnen we niet meer doen. En ik zou daar ook niet graag de verantwoordelijkheid voor willen nemen. Ik heb een vriend die woont in Den bos En die vertelde dat er in zijn blok 29 wonen. 29. En juist die planten zich voort. Idioten. ...planten zich zeer langzaam voort. Idioten wel, maar geestelijk onvolwaardigen niet. En hoe wou je die kinderaanwas dan tegengaan? Daar zijn middelen voor. Hè? Wat zijn dat dan voor middelen? Middelen. En wie zegt dat er dan minder idioten geboren worden? Als er minder mensen geboren worden, worden er ook minder idioten geboren. Dat weet ik nog zo net niet. Toch wel. Ik ga nog even daarheen. Met die man zou ik nooit in een commissie willen zitten. Heeft die soms iets met de NVSH te maken? Dat weet ik niet. Ik ben geen lid van de NVSH. En ik ben tegen geboortebeperking. Daar is buitenrust het te maken dag Hettema. Dit is de heer Koning. Ik keek al naar jullie uit. <laughs> Buitenrust, rust, Hettema. Ik heb je beleidsplan met veel instemming gelezen. Geachte hmm. toehoorders. Staat u mee toe dat ik het voorafgaande nog eens kort samenvat? Naar mijn mening, en ik heb dat zo even uiteengezet... is het de hoogste tijd dat wij als oudheidkundigen... meer aandacht besteden aan de religieuze opvattingen van onze voorouders. Waarvan sommige stenen nog de sporen dragen. Ik heb u daarvan een voorbeeld gegeven. De gleuven in de muur van de sint pegelmus in Oldenzaal. Er lijkt mij geen twijfel mogelijk dat de oude Oldenzalers op die plaatsen in de steen zijn doorgedrongen... met de bedoeling hem zo zijn kracht te ontfutselen. Maar uiteraard geef ik deze verklaring graag voor een betere. Ik heb gezegd. Dat is toch onzin wat die man beweert? Natuurlijk is het onzin. Wat Sanstra zegt is bijna altijd onzin. Maar zo'n conferentie organiseert hij toch maar... Er zijn veel betere verklaringen voor Zeg dat dan. Mijn naam is Buitenrust Hettema. Ik heb het aangehoord en ik vraag mij af of u het artikel van Van Dijnse kent. Dat ken ik niet. Wat staat erin? Dat weet ik niet zo precies, maar het lijkt me voor u wel interessant. U kunt het bij ons op het museum inzien. Niemand verder... Er zijn veel betere verklaringen. Dan nodig ik u nu uit voor de lunch in het restaurant. Een volgende keer moet je het nog wat beter timen. Schandalig, zo slecht als dit was voorbereid. Hij had zich beter moeten voorbereiden. Dat komt in ieder geval niet te passen. Is deze stoel vrij? Mag ik van u de boter? Waar bent u mee bezig, als ik het vragen mag. Het kabaders. Uh, heel interessant. Ik had de indruk dat Zandstraag heel nieuwe wegen wilde inslaan. Ik vond het prachtig boeiend. U kent mijn vrouw niet, maar als ik u nu vertel dat ze er bijzonder jong en charmant uitziet, dan zult u het beter begrijpen. Ik ontdekte namelijk in een ledenlijst... dat een neef van mij trompetist is in het residentieorkest. Een hele lange neef. Wij zijn allemaal vrij lang, terwijl mijn vrouw juist klein is. En hoewel ik zelf nooit naar concerten ga, eenvoudig de tijd niet voor... leek het mij een goede grap om hem een keer aan mijn vrouw voor te stellen... en dat tegen hem te zeggen. Zeg maar tante. <lacht> dus toen heb ik... Een ik heb een keer kaartjes gekocht voor een concert voor twee trompetten. En laat die neef nu derde trompetist zijn. Misschien komt er nog eens een stuk voor drie trompetten. Wie weet. God bewaar me. Je zult toch je hele leven met dit soort mensen moeten omgaan. We moeten eens een gesprek hebben. Ja. U zit nu ook in de commissie. Ja. Dat ook. Ik heb een interessant nieuwtje. Het schijnt dat de graaf... Zandstra helemaal niet als opvolger heeft willen hebben. Maar dat Zandstra hem er eenvoudig uitgedrukt heeft. Dat verklaart waarom hij er niet is. Maar de graaf is toch veel beter? Aan de kust in het zuidwesten is sprake van een zeer zware storm met windkracht 11. In de noordelijke helft van het land is de storm iets minder hevig... maar toch hebben de spoorwegen de bootdienst- en Staveren vanmorgen moeten stopzetten. Meneer Koning, kan ik u even spreken? Ja, meneer Slofstra. Ik heb mijn zwager verteld dat Frans weggaat en die zegt... kun jij die plaats niet krijgen? De naam van mijn zwager is Balk. Dokter Anders T. Balk referendaris bij de gemeente Utrecht. Hij heeft economie gestudeerd. Als u nou eens een goed woordje voor me deed bij meneer Beerta. Maar zou u dat kunnen? Natuurlijk wel. En anders vraag ik het gewoon aan Nijhuis. Die heeft ook niks te doen. Die zit de hele dag maar sigaretjes te draaien. Ik zal meneer Beerta zeggen dat u die plaats graag wil hebben. Dank u wel, meneer. Slofstra wil de baan van Veen graag hebben. Kan niet dat? Als juffrouw Haan en ik de brieven schrijven. Het gewone routinewerk zal hij wel kunnen. Het is een robot. Maar een robot kan heel nuttig zijn... zolang anderen het hersenwerk doen, tenminste. Ik vind dat een bureau als het onze in de eerste plaats... een sociale functie heeft. Zo'n man vindt nergens anders een baan. Ik zal erover nadenken. Hebt u eigenlijk nog met die vrouw van die zigeuner gesproken? Ik heb een interessant gesprek met haar gehad. Omdat u er niet over in het jaarverslag schrijft? Het is mijn plan de commissie daarvan mondeling verslag uit te brengen. Als ik nu tegen Van der Haar zeg dat die man een robot is... dan neemt hij hem niet. Wat vind je? Daar heeft Van der Haar toch niets mee te maken? Dat beslist u toch? Het is altijd verstandig Van der Haar het gevoel te geven... dat hij een vinger in de pap heeft. Zeker nu hij net de rang van directeur heeft gekregen. Dat vind ik onzin. Natuurlijk is dat geen onzin. Je bent niet tactvol, Enfin. Ik zal toch tegen Van der Haar zeggen dat het een robot is... want als mij dat dan later verweten wordt, kan ik me daarop beroepen. Ik vind het best, maar ik blijf het idioot vinden... Dat moet je horen, koning. Ik ben hier nu 13 jaar in dienst... en ze hebben nooit dat op me aan te merken gehad. Maar als dat zo moet, dan doe ik het niet. En dat zal ik tegen Van der Haar zeggen ook. Dan zoekt hij maar een ander voor zijn werkie. Ik heb ook mijn eergevoel, al heb ik misschien geen rechter gestudeerd. Ik ben nog niet bij hem geweest, want feitelijk weet ik het nog niet, hè? Gerbrandi weet het wel, want die heeft hem uitgepakt. Maar hij mag het nog aan niemand vertellen. Maar ik heb het nu wel zover dat Gerbrandi en Dekker ook weigeren. Als we niet vertrouwd worden, dan doen we het net zo lief niet. Wat is er aan de hand? De bruin moet wachtlopen. Wachtlopen? In geval van brand. Maar nou wil meneer van der Haar dat wij een priklok gebruiken. Met van die sleuteltjes die je dan om moet draaien. Terwijl er nooit dat op me aan te merken is geweest. Dat weet u zelf. En krijg je daar ook wat voor? Vijftig gulden. Vijftig gulden? Dat wil ik meteen van je overnemen. Vijftig gulden. Daar wil ik wel zo'n sleuteltje voor omdraaien. Een prikklok. Heerlijk. Ik heb altijd een prikklok willen hebben. Zeg maar tegen meneer Van der Haar... dat als jullie niet willen, dat ik het wel doe. Vijftig gulden. nee maar. Ja, u zegt dat nou, meneer Beerta. Maar als ze u niet zouden vertrouwen zou u daar wel anders over praten. En zo denken Gerbrandy en Dekker er ook over. Ik geloof dat het van der Haar naar zijn hoofd is gestegen... nu hij directeur is geworden. Die wil groot opdoen. Belachelijk. Zolang ik hier werk, is hier nog nooit brand geweest. Hoe staat het er nou mee? Moet je horen. Gerbrandy heeft dat nagegaan, maar we zitten scheef. Ze kennen ons contractueel verplicht. En dikker zegt dat hij het geld niet missen kennen. Nou, ik ken het best missen. Mijn eer is me nog altijd meer waard dan die armzalige 50 gulden. En dat zal ik van haar haar zeggen ook. Daarvoor heb je je nou 13 jaar uitgesloofd. Nooit is er iets verdwenen. Elke ochtend ben ik er voor de anderen om het lekker warm te maken krijg ik ook geen cent extra voor. Ik heb me niet schelen, doe ik graag. Maar dan moeten ze me hier niet mee aankomen. Ik zou het me maar niet zo aantrekken. Ja, makkelijk praten. Jouw is het niet overkomen. Maar ik zal het hem zeggen ook. Ze zijn nu bij Van der Haar. Ik kan ze zien staan. Wie? De Bruin, Gebrandi en Dekker. Ik ben benieuwd. Ze komen nu door de tuin hierheen. De timmerman is er ook bij. Dus ze zullen ook wel hier komen. Waarom hier? Omdat er achter uw bureau ook zo'n sleutelgat zit. Nee. Waar zit dat dan? Wijs me dat het is. Daar. En waar gaat die sleutel dan in? In dat gat. Ze lijken wel niet goed bij hun hoofd. Het bureau